...was alleen de duif er nog. Ze had een nest gebouwd in de garage... ...en verlangde nu een vervolg op haar nestdrift. Er moesten eieren komen. Ze streek neer op zijn schouder... ...pikte in zijn oor... ...en plukte aan zijn haren. Trippelde pronk ziek voor zijn glasmachine uit... ...terwijl ze hem onder dringend gekoer toesprak. Alles om hem er toch maar toe te bewegen... ...aan haar verlangens tegemoet te komen. De middag was warm... De lucht vochtig alsof er een leger slakken over je huid kroop. De meidoorn geurde te zoet, te zwaar. Met luid geklapwiek wierp een doffer zich de lucht in, om zich opeens met stijf gehouden vleugels als een steen naar beneden te laten vallen. Hetgeen betekende: Ik ben een doffer, ik ben nog vrij, volg mij maar. Dit vertoon werd evenwel straal genegeerd door het buitennisig schepseltje op het gras. Zij verlangde de tweebenige partner die ze in een ogenblik van verblinding tot de haren had uitverkoren. Was haar heil niet altijd van hem gekomen? Had hij haar niet aan zijn eigen borst verwarmd toen zij nog maar een nesteling was? Had hij zich niet door haar laten melken en haar voorgekouwde voedsel van de lippen laten eten? Met haar kop scheef, het krale oog op hem gefixeerd, hoorde zij hem ongelovig aan. Incest. Dat zou het zijn, zei hij tegen haar. Je bent mijn dochter, niet mijn vrouw. Zijn lach nodigde haar uit opnieuw op zijn hoofd neer te strijken, om dat nog eens duchtig met haar snavel te bewerken. De helft van mijn haar zit al in je nest, zei hij. Nou, hou op, je doet me pijn. Haar onder de warme oksels grijpend, wierp hij de vogel de lucht in. En zij vladderde naar de berenboom, waar ze zich onledig hield met het stuk hakken van knoppen. Hij had haar alles weggebracht. Tien kilometer, vijftig kilometer, honderd kilometer ver maar steeds zat ze bij zijn thuiskomst al op de dak nog naar hem uit te zien. Je wordt een pest jij, zei hij tegen haar. Haar fixatie op hem was nog groter geworden, nu ze met zijn beiden waren overgebleven. Met de hond had ze tenminste nog kunnen spelen. Die placht ze te plagen door vlak voor zijn snoed langs te vliegen, terwijl hij met de kaken klappend omhoog sprong. De hond was een trots geweest. Een langharige collie waarvan hij de vacht elke dag borstelde totdat ieder haartje elektrisch geladen op dat lijf stond te glinsteren. Wanneer hij liep, danste de vacht mee in iets vertraagde golven. Onder zijn poten leken rubberballetjes te zitten, want die raakten amper de grond of ze vierden alweer omhoog. Mijn hond loopt op luchtkussens, zei hij altijd. Het is een hoevenkrachthond. Vijf maanden geleden was het nu in december dat hij de collie in zijn armen naar binnen had gedragen. Vergiftigd door een stuk worst dat een van die criminelen over zijn tuinmuur had geworpen. Toch nog, ondanks al zijn voorzorgsmaatregelen hadden ze kunnen toeslaan. Ondanks de glasscherven op zijn muur, het schrikdraad tussen zijn boomgaartje en de tuin. Ondanks het hoge ijzerhek, de hangsloten en de elektronische beveiliging van ramen en deuren. Ik had een glazen overkoepeling over mijn tuin moeten bouwen als van zo'n ouderwet station, zei hij tegen zichzelf. Een gigantische kas, waarin toch planten zouden kunnen groeien. Iedere nacht had hij een volle wapenrusting samen met de hond een ronde gedaan langs de muur. Een ploerde de onder zijn jasje en een peperbus op zak. Je tegenstander peper in de ogen strooien. Dat is een probaatmiddel. Of je moet je vingers breken. Ik heb ontzettend sterke handen. Dat komt door al die draadplastieken die ik maak. Door het buigen van het ijzer dat ik moet doen. Ik was altijd heel sterk. Vroeger kon ik wel drie kerels tegelijk aan. Je moet altijd met de grootste beginnen. Dat schrikt de kleinere af. De kleinste gooi je in de vijver of in de sloot. Die zingt dan half in de modder. Ze waren jaloers geweest dat hij zo'n mooie hond had. Is die hond van u? vroegen die gozers. Er was een jeugdcentrum achter zijn boomgaard, en het gaaije dat er kwam, was er altijd op uit zijn vruchtbomen te plunderen. Dat was in de tijd dat er nog geen scherven op de muur stonden. Wanneer hij met vakantie ging, hing hij overal borden met waarschuwingen in de takken, zwaar giftig, bespoten met paradium. Hij zette molle klemmen in het gras dat wisten ze nu nog, na jaren. Soms hoorde je een stem achter de muur die riep... er staan daar klemmen. Of een kind vroeg... staat het hek nog onder stroom? De schrik zat er zederdien in. En toch hadden ze hem dat kunnen leveren met de hond. De roze knoppen aan de vruchtbomen... stonden op het punt zich te ontvouwen. Als nu de bijen maar wilden komen om ze te bevruchten... in sommige jaren... ...bogen de takken door onder het gewicht van het fruit. Toen zijn moeder nog leefde... ...en in de nazomer onder de appelboom zat... ...moest hij altijd oppassen dat er niet zo'n knot van een appel op haar hoofd viel. Dan zette hij haar zijn oude motorhelm op het hoofd. Hij hield de grasmachine stil... ...en wiste zich het zweet van zijn voorhoofd. In het lage glinsterende licht dat onder de bomen doorviel... ...was het alsof hij haar zag zitten in een van zijn oude slobbertruien die tot aan haar knieën reikte, En met de helm op het hoofd. Hallo mama, ben je er weer? Dikwijls hoorde hij klopsignalen in de muren van het huis. Of de tafel begon met één poot te tikken. Kennelijk werd ze ongeduldig. Nee mama, ik heb nog geen zin om naar je toe te komen. Je zult nog een poosje moeten wachten. Soms was ze lastig geweest. Hij moest haar in een stoel vastbinden wanneer hij boodschappen ging doen. Anders ging ze rondlopen en brak ze haar heup weer. Toen ik klein was, bond jij mij vast en nu bind ik jou vast. Ze knikte met haar pluizige hoofdje. Ja, dat kon ze begrijpen. Ieder jaar gingen ze met vakantie naar de Alpen of de Côte d'Azur. Hij gaf haar een spiegeltje in de hand wanneer hij de bergen introk om naar fossielen te zoeken... en zij bij de tent of de auto moest achterblijven... Daarmee kon ze hem lichtzijnen geven wanneer er onraad dreigde. Ze reisde en ze reisde maar. Besefte zij dat? Op een dag ging ze scheven naar Autogordel. Vanuit Tak. Juist terwijl ze niets binnenreden, waar een bloemenkorso aan de gang was. De hond was ook doodziek, had de ziekte van wijl. Er waren overal wegomleggingen. Waar hij ook reed, stuit hij op suikerbergen van praalwagens door veeën bemand. Schuimgebak op wielen, schepen die door de straten zeilden. Alles wuivend met veren en blanke armen als zee aan hem honen. Ze vierpen Serpentines op zijn auto. Maar hij was niet voor één gat te vangen. Hij manoeuvreerde de Simka door de kleinste opening. Hij had bijna plezier in dit huzarenstukje. Hij moest de grens van Holland overzien te komen voordat ze doodging. Anders kwam er misschien moeilijkheden van met de formulieren en zo. En zou de verzekering dan wel uitbetalen? Bij de grens zette hij haar zoveel mogelijk recht op. Hij was blij dat ze een hoed op had. De douane kon denken dat ze sliep. Goddank. Even over de grens op vaderlandse grond ging ze dood. Hij erfde het huis. Zijn zuster liet weten niets te willen erven... en niets met hem te maken te willen hebben... Hij had haar nog geroepen om naar zijn moeder te komen kijken. Maar ze wilde niet eens binnenkomen. Er is nu niemand meer. Alleen de duif. Twee ingelijste portretten aan de wand. Zijn moeder als jong meisje met lang blond haar. En de collie. Persoonlijkheid, die collie. Dat zag je met één oogopslag. Met die even ontblote snijtanden onder de bovenlip vandaan. Precies zijn vader. Misschien... Was de geest van zijn vader daar naar binnen geslopen had hij wel eens gedacht. In dat beest. En net als bij zijn vader waren de tanden altijd zijn grootste bezwaar geweest. Tegen de tijd dat hij tien jaar was, was hij toe aan een kunstgebit. Waarom geen kunstgebitten voor honden? In Frankrijk had je een rage van hondenbrillen voor oude halfblinde honden. Hij zou dat idee kunnen lanceren. En ook trooi op aanvragen. Hij had ideeën genoeg. Vroeger, wanneer ze hem vroegen wat wil je worden, dan antwoordde hij fantast. Waarom zou dat geen beroep zijn? Hij zag ze meesmuilen. Spottend lachen. Enkel afgunst. Ja, zijn ideeën stelen en daarmee namaken en rijk van worden, dat wilden ze natuurlijk. Maar hij was niet op zijn achterhoofd gevallen. Geen verspieders kwamen in zijn huis. Laatst nog stonden er twee jonge mannen aan het hek te morrelen. Die waren niet van de verzekering. Of het huis te koop was, vroegen ze ja, de groeten. Met zogenaamde Jehova getuigen was het ook oppassen. Die kwamen met een praatje binnen om onder de hand te inboedel te taxeren. Er was een invalide hier in de buurt die twintig mensen in dienst had die voor hem spioneerden. Dat had hij van een politieagent uit de wijk gehoord. Hij grinnikte tevreden. Alles zat veilig weggesloten elektronisch beveiligd achter dubbele wanden. Zijn tekeningen, de modellen van zijn uitvindingen... en het manuscript waarin hij alles had opgetekend. Zijn Codex Atlantica, zoals hij dat noemde in navolging van Leonardo da Vinci. Ik ben net zo goed als Leonardo, zei hij tegen zichzelf. Als kind al had hij zijn kamertje omgetoverd in het hol van een magier... Volgekleurde lampen en ronddraaiende spiegelende bollen. De muren versierd met slangen en paddenhuiden die hij verzilverd had en van kleine horentjes voorzien. Eens had hij een pad zo geprepareerd dat hij hem op kon blazen, zodat het beest door de ruimte zweefde. Bovenop zijn kop had hij wit paardenbloempluis geplakt en uit zijn bek hing een lange paarse tong. Zijn zuster was gillend weggevlucht. Maar hij zou zijn ideeën pas aan de openbaarheid prijsgeven wanneer de tijd daar rijp voor was. Wanneer ze er niet meer omheen konden dat hij net zo geniaal was als Leonardo. Op het gras liggend sloot hij even de ogen. gunde zich een ogenblik van respijt van de onaflaatbare taak waakzaam te moeten zijn. Maar toen kwam die duif weer aangezwierd. Haar opdringerige koer dreunde tegen zijn trommelvliezen... Met een armzwaai joeg hij haar van zich weg. En opzij zwenkend zette zij zich neer op de koperen draadplastiek die hij op zijn fontein had gemonteerd. De plastiek stelde een stroomnimf voor met lange haren die gemaakt waren van strak gespannen koperen draden. Als de wind waaide ontlokte die aan de draden een nostalgische toon of soms zelfs een twee of drie klank, alsof er een harp bespeeld werd. De nimf was het enige werk van zijn handen Waarvan hij het niet over zijn hart had kunnen verkrijgen het in een donkere, geheime kluis weg te sluiten. Zij leek zo levend. De duif zat op het omhoog geheven nymfegezicht, porde zich in de veren en liet vervolgens, zeer nadrukkelijk, een klodder geelbruin slijm uit haar aars over het koperen gezicht druipen. Opspringend, wierp hij een kluit aarde naar haar. Duivelskind, schreeuwde hij. Ze flafte voor zijn neus langs, net zoals ze bij de hond had gedaan. Hij sloeg met zijn handen in de lege lucht. Hij voelde zijn drift buiten de oevers treden. Ze was toen hij een kind was geweest en al de snuisterijen van zijn zuster aan groezels had getrapt, omdat zij de schoenendoos met zijn vlinderpoppen aan de vuilnisman had meegegeven. Ik krijg je wel. Ik maak paté van je, fluisterde hij. Hij zag haar rondcirkelen, van boom tot boom vliegen. Vroeger had hij een katapult bezeten. Behoedzaam volgde hij haar. Je moet nooit onverhoedse bewegingen maken als je een beest wil vangen. Het stomme dier vloog regelrecht de openstaande garage binnen. Die was ook al door haar bescheten. Zijn kleren, zijn garage, zijn stroomnimf, alles door dat rotbeest bevuild. Hij zag haar slordige nest op de elektromotor... die de naar beneden kantelende deur bediende. Ontaard beest... Altijd bezig ergens binnen te dringen. Waarom bouwde ze haar nest niet in een boom? Binnen in de garage... vloog ze van de leer naar de fiets. trippelde over de betonnen vloer... met die rare, eigen gereide rukjes van haar duivenkop. Hij liet zich bovenop haar vallen. Voelde de staart onder zijn vingers. Twee veren hield hij in zijn dichtgeknepen vuist. Zij lacht hem uit. Opeens... Kreeg hij een lumineus idee? Hij drukte op de knop die de garagedeur in werking stelde. Dadelijk zat ze samen met hem opgesloten en kon hij haar met de bezem doodslaan. Vol ongeduld zag hij de deur langzaam kantelen. Het ging stroef. De rails waren misschien roestig. De deur was in lange tijd niet dicht geweest vanwege haar verdoemde nest. Zij scheen evenwel lucht te hebben gekregen van zijn snotenplan en probeerde langs hem heen te komen naar buiten. Hij wiekte met zijn armen. Ze fladderde weer dieper naar binnen. En opeens, hoe het gebeurde begreep hij niet... was ze laag over de grond door de spleet tussen de deur en de vloer heen geschoten. Dat moet haar de staart gekost hebben, dacht hij nog. Voordat de deur met een klik in het slot viel. In ieder geval een les voor het beest. Misschien ging ze nu op de wieken om nooit meer terug te keren... Hij drukte op de knop om de deur weer te openen. Er klonk een hik in de motor en toen viel die stil. De deur bleef op slot. Zijn ogen moesten wennen aan de duisternis. Er viel alleen wat licht naar binnen via het luchtrooster. Met zijn hand tastte hij langs de muur naar het knopje van het elektrische licht. Iets. Peertje moest kapot zijn. Hij duwde tegen de deur, probeerde die aan het handvat uit het slot te trekken. Maar met de hand kreeg hij dat kring niet open. Hij zette de trapleer tegen de muur. Controleerde de tandwieltjes waar de ketting overheen liep. Hij voelde aan de elektromotor. Er tikkelde strootjes en stukjes opgedroogd duivendrek op de betonvloer. Een fijn donsveertje kriebelde tegen zijn gezicht. Plakte tegen zijn lippen. Kortsluiting schoten door hem heen. Ze had de motor onklaargemaakt. Misschien had ze wel in die elektriciteitsdraad zitten pikken. Hij scharrelde weer naar hem laag. liet zich langzaam langs de muur naar beneden zakken... tot hij op de kille vloer zat. Zijn hoofd op zijn magere nek draaide langzaam rond in alle richtingen. De fietspel ving een klimmetje licht dat door het rooster viel. Het raampje had hij in de tijd eigenhandig dicht gemetseld. Hij herinnerde zich hoe zijn moeder op een keer zijn fiets voor hem had willen oppompen en hoe hij haar opeens geslagen had met de fietspomp. Hij wist niet meer waarom. In de schemer onderscheidde hij de vormen van opgevouwen tuinstoelen en zakken met tuinaarde, als van geduldige dieren die gewend waren in het donker te leven. Geen breekijzer, geen zaklantaren. die lagen thuis onder zijn bed. Hij hoorde zijn eigen adem schurend uit zijn keel komen. Iets warms deed zijn vingers van zijn ene hand aan elkaar kleven. Die moest hij verwond hebben toen hij zich op dat beest liet vallen. Zijn gedachten gingen koud en onontkoombaar door zijn hoofd. In de val gelopen. In zijn eigen val. Hij voelde zich als een ballon die kollapste leegliep. Er zat niets binnenin hem. De wereld was heel ver van hem verwijderd. Hij hoorde de plof waarmee de duif op het platte dak landde. Hij hoorde hoe de kiezels op het zink verschoven terwijl zij heen en weer liep. Zij koerde en koerde. Het verhaal De Duif van Ines van Dullemen werd in deze woensdagavond uitzending van Literama gelezen door Gila Vrijzen. Regie Johan Wolder, techniek Teun Lannes.